And planes took you away, but every time I see them, I pray. And if my bird can cross the sea, the trains and En Boats and Planes, je hoorde de Engelse uitvoering van Billy J. Kramer en de Dakotas. Want dat nummer komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Het is een compositie van Burt Backrack en Old David. En omdat die Burt Backrack afgelopen zondag 85 jaar werd, je wel draaien. We in deze aflevering van de nacht klinkt anders nog meer werken uit zijn oeuvre. Bird Backward, dus de componist van Trains and Boats and Planes. En die Billy J. Kramer, die heeft in het uh, verleden, in de jaren 60, toen was hij populair, in de jaren 60 ook een aantal composities opgenomen van John Lennon en Paul McCartney. Niet zo verwonderlijk, want het management waar hij bezig had, Billy J. Kramer, was hetzelfde als dat van de Beatles. Namelijk, die hadden Brian Epstein als manager. Goedemorgen, met al deze wetenswaardigheden ben je weer welkom bij de nacht ging anders de vader op Radio 1, het muziekprogramma van Radio 1. Op dit moment uh, toert hij door het land, hij was afgelopen dinsdag in de Schouwburg in Roosendaal, afgelopen avond trad hij op in Tilburg. En vanavond kan je hem vinden in Terneuzen, Boudewijn de Groot.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 Zouden wij al wel eens goed weten te raken met de bezieling van zijn literaire ergen. Het concentratie kwam van mij nog net te boven, maar ideaal. Dat was een Ban Boudewijn de groot die je kon horen. En die was dan afgelopen avond in het uh, theater in. Even kijken, in. Terneuze. Ja, ik zit even te haspelen... want er gebeurt iets uh, met de computer waar ik niet op uh, gerekend had. Ik heb namelijk een titel die ik wilde wegdraaien. Die heb ik eventjes uh, uh, weggedraaid. Dus die moet ik weer opnieuw uh, zien op te roepen. Maar goed, in de Grotes, uh, waar ik het over had... Die, uh, die gaat de komende tijd ook nog uitgebreid uh, toeren. De komende tijd, dat wil zeggen komend jaar. Want als uh, de zomerperiode voorbij is... dan gaat hij een uitgebreide tournee doen onder de titel. Vaarwel. Misschien tot ziens. Nou, dat klinkt als een uh, afscheidstournee... zoals Heentje Davids dat vroeger ook geduid te hebben. Van, ik neem afscheid, maar ik kom wel weer uh, terug om uh, leuke dingen te doen. Nou, in ieder geval, uh, je kan... Vanavond nog gaan bekijken in uh, Terneuze. Dus deze Boudewijn de Groot. En je hoorde trouwens een hele bijzondere opname die gemaakt werd... tijdens het programma Denk aan Henk, 5 mei 1996. Toen maakte hij een comeback met het wonderkind van 50. En daarvan hoorde je dan deze exclusieve opname uit het Vara Pop-archief. En dit was dan die plaats die eventjes was uh, verdwenen van mijn computer. Maar eerst weer... Fleetwood Mac. Ja, dat is Fleetwood Mac met een nieuwe plaats... Without You, zo so heet de titel van de nummer. to me Vliet Mac inderdaad, dat is uh, nieuw materiaal. Of liever zegt nieuw uitgebracht materiaal. Want de song die hoorde, die uh, heeft al wat jaren op de plank gelegen. Maar Vliet Mac is bezig met een reunie-tournee. En in het kader daarvan gaan ze ons bezoeken. In oktober zal dat plaatsvinden. Ze gaan twee concerten geven in uh, Amsterdam. Zikkudome, het eerste concert zal plaatsvinden op 7 oktober. Maar dat is al uitverkocht. Maar de herkansing is er nog, uh, daar wat gaat om Amsterdam, op 26 oktober. En voor sommigen is Amsterdam. Nee, niet Amsterdam, maar Antwerpen, dichterbij dan Amsterdam. Vooral als je in uh, Brabant en Zeeland woont, want daar kan je op 9 oktober terecht voor dat uh, reünie optreden van Fleetwood Mac. En wat ik al zei, uh, dit is uh, nieuw uitgegeven, maar het bestaat al enige jaren deze opname van Fleetwood Mac Without You. En er komt nog meer materiaal van hun uit, wat al die jaren op de plank is blijven liggen. Maar dit is in ieder geval een aardig voorproefje van Het staat bij een EP, waar vier andere nummers op staan. Maar without you dus één daarvan. Bonnie Raid. Een mooi liefdesliedje en het heet Take My Love With You. Daylight, I think about you and wonder where you are. Tonight, I'm wishing looking at the stars. Nacht klinkt anders met Roel Koeners. ZANG Fogerty in de jaren 70 de frontman van Creedence Clearwater Revival, maar in de jaren 80 bezig met een succesvolle uh, solo-carrière. En uit die laatste periode hoorde je John Fogerty met The Old Man Down the Road, een plaat die in 1985 werd uitgebracht. Daarvoor Bonnie Raitt met een nummer van Slipstream, een album dat vorig jaar van de Rock Diva verscheen. Bonnie Raitt, Die hoort hier met Take My Love With You. En wat hebben die twee met elkaar te maken? Nou, die twee hebben met elkaar te maken dat zij uh, afgelopen week... afgelopen weekend, moet ik zeggen, gaan optraden samen met de Rolling Stones. Want onderhand is het bij de optredens van de Rolling Stones... in het kader van een 50-and-counting-tour een gewoonte geworden... dat uh, telkens bij een, enorme, een beroemde artiest ook op het podium uh, gaat staan... en een van de successen van de Stones meezingt. We hadden vorige week hier in uh, De Nacht ging het anders... Little Red Rooster, ik liet je de originele versie horen... maar Little Red Rooster werd tijdens de show van dan alweer twee weken geleden... ook meegezongen door Tom Waits. En afgelopen weekend zong Bonnie Raitt mee. En John Fogerty die stond ook op het podium naast Mick Jagger. En toen ging het om het volgende nummer wat hij meezong. Overigens zong Bonnie Raitt mee met Let It Bleed... En John Fogarty met dit. Het kan verkeren, inderdaad, dat uh, mensen verschillend over dingen denken. Want hoor je bijvoorbeeld Keith Richard hier op de gitaar... John Lennon zei destijds dat hij dat niet zo'n beste prestatie vond. Bruce Springsteen, van de andere kant, die vond het weer een juweeltje. Die gitaarriffs die erin zaten, die Keith Richard. in It's All Over Now, 49 jaar geleden... In de zomer van 1964 toen werd de plaat uitgebracht... nadat de Stones, toen ze in Amerika waren... de versie van de Valentino's hadden gehoord. En daarin had Bobby Womack de belangrijkste zang. En Bobby Womack schreef het nummer ook. Het zal nou nog steeds goed voor de optredens die de Stones doen... in het kader van hun 50 and Counting Tour. Dit, let even op, is de moeder van Cher. This country zangeres en ze noemt zich Georgia Holt. Well, I don't want to hold you tighter And I don't want to kiss you now I don't want to call you baby If you should get to me somehow Fooling, myself. say Watch me work in Cincinnati Followed me up to say, Paul And if you let me call you daddy You're gonna wanna take it all never loved nobody else Oh how can I go on walka walka walk on fooling myself I said I sure don't want to love you like I never loved nobody else Oh Agua Together, well, I may never fall apart. And if I let you stay forever, you're gonna want to break my heart. So I should sure wanna love you like I never loved nobody. Fooling myself. You said I shouldn't sure wanna love you like you've never been loved before. I shouldn't sure wanna love you. I don't wanna love you. I don't wanna love you. Don't you let me love you 'cause I don't wanna love you so no oh. De moeder van Cher, inderdaad. En die, stemmen, die lijken wel verdacht veel op elkaar. Ze heeft een nieuw album uitgebracht, Honky Tank Woman. Dat is de titel van die CD, dan wel LP. En er staat dit nummer op. I sure don't want to love you. 86 jaar is de dame. En dan denk je misschien bij jezelf... Nou, die klinkt best goed voor de 86 jaar. Maar is geen bedricht. Want wat blijkt, die uh, CD die is dan wel opnieuw uitgekomen. Of nieuw uitgekomen zelfs. Maar het gaat hier om opnamen die al in 1980 zijn gemaakt ja, Maar goed, voor de ware kunt u een western liefhebber, Die zal wel veel plezier aan beleven. Je hoorde Georgia Holt. Dus met I Sure Don't Want To Love You van die LP Honky Tonk Woman. En van Cher komt er binnenkort ook een nieuw album uit. De voorbereidingen zijn druk bezig. Maar dit is uit de jaren zestig van haar. you don't want this. And neither do we. Sometimes things happen that we can't foresee Before you go to bed, make sure you get yourself to school on time I know you'll do the things your mother asks She's gonna need your muscles to stay in line Keep in mind your mother's gonna need your help a whole lot more than she ever did before No more fights over little things cause I won't be there to stop them anymore die dus een uh, nieuw album aan het maken is dat wil zeggen die opnamen die zijn al afgerond maar het album wanneer het uh, uit zal komen daarover uh, moet ze nog in overleg gaan met de platenmaatschappij die heeft dan weer een uitgebreid uh, marketingplan natuurlijk daarvoor uh, de vorige keer dat een album van Cher verscheen... dat was in 2001, maar wat ik je net heb laten horen... dat is dan weer van, uh, ja, van, van de, echt uit de vorige eeuw. In 1967, toen zij nog gelukkig samen was met Sonny Bono... die schreef dit nummer en die produceerde dit ook... You Better Sit Down Kids van Cher. Dus. Muziek van nu, heden ten dagen. Zij zal op het Pinkpoppodium staan. Heel bijzonder, want vorig jaar... toen, uh, toen is niemand nog van haar bestaan... Ja, daarnaast is familie wel. Maar nu is ze dan uh, bekend, vooral in Vlaanderen. Daar is ze groot, uh, grootheid. En ze komt op Pinkpop, dus Trixie Whitley. En daar komt ze ook vandaan, België. Dit is Breath You In My Arms. could move mountains, sail away. Only cause I got this much faith. This love is alive, but I'm quite Dit weekend, maar over een um, aantal weken, 14, 15 en 16 juni, dan zal Pinkpop plaatsvinden in Landgraaf. En op de laatste dag dan is dat het optreden van Trixie Whitley uit Vlaanderen. En Jorah hier met uh, Brief You in My Arms. En inmiddels is ook bekend geworden dat uh, Pinkpop Classic weer doorgaat. Uh, ondanks de tegenvallende bezoekers van vorig jaar, is er dit jaar toch ook weer een Pinkpop Classic. Met deze keer op de affiche een uh, Nederlandse band. En CC Incorporated, die doen ook mee dit jaar. Hier zijn ze met Don't You Remember. Uh You Remember van een band die eigenlijk nooit veel grote hits heeft gehad... maar wel een hele grote status van bekendheid heeft. CCC Incorporated, die aanvankelijk begonnen onder naam... Capital Kennel, City Folk and Blues Band. Maar dat was kennelijk toch een beetje te lang allemaal... vandaar dat het CCC Incorporated werd. CCC Incorporated, je hoorde ze met uh, Don't You Remember uit 1973. En de band die zal... Uh, 24 augustus optreden op Pinkpop Classic. Andere bands die daar zullen verschijnen zijn: Sebia, uh, Uraje Heep, de Callum Blindstone Band, de Band of Friends en Rick Nolof Band en Guests. En de Waterboys die zullen ook op dat podium staan van Pinkpop Classic. 24 augustus aanstaande in Landgraaf, Shed Baker. De is van George Gershwin, die componeerde in de 1930 en in 1954, werden op plaats gezet door Chad Baker. Althans, die maakte toen een album onder de titel Chad Baker with Strings. En de fan van Chet Baker, die weten de mensen al afgelopen maandag, was het precies 25 jaar geleden, dat hij om het leven kwam bij een val uit het raam van een hotel aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. En een aantal radioprogramma's, eh, met name op Radio 6, die hebben daar eh, uitgebreid bij stilgestaan bij het fenomeen Chet Baker, die eh, dus hier worden met het nummer Love Walked In. Nienke Laverman, dat is een zangerist die afgelopen zaterdag had moeten optreden in het programma Spijkers met Koppen. Dat optreden ging helaas niet door omdat ze ziek was. Ze heeft net een nieuw album gemaakt, deze Nienke Laverman. Ik laat u daar een, een nummer van horen. Dit is nummer balt. En douche, douchen voor mij Draag die keningskleed parmantig Draai in kleuren pracht in troon Zet in passen krekt en kantig Stamp het leven uit de groen Pronk je mooi in poets de vieren Fluit je naar die eeuwigheid Lit die mooiste trillers En mooi Watch see you In kleuren, pracht, in droom. Zet in passen, en kantig. Stamp het leven nu de groen. Met je de die mooiste trillen, en mooi Je me van Nienke Laverman die hoorde met een nummer van haar album Alter. En die LP van haar, dat Alter, dat is een uh, album die voorkomt in de World Music Charts Europe. Jawel, ja, de Europese lijst van uh, wereldmuziek. Dat is een lijst die één keer per maand gepubliceerd wordt... en waarvan uh, gebruik wordt gemaakt door diverse Europese radiostations. Onder andere de VRT in België en de West-Duitse Rundfunk. En Keulen maken daar gebruik van. En uh, Alter, wat ook in het uh, Fries gezongen wordt van Nienke Laverman... dat is zo'n uh, LP die ook in de lijst staat van, uh, uh, van, van liedjes in die World Music Charts. Change the Sheet, dat is een uh, nummer wat ik nu ga laten horen... en daarna hoor je de stem van Kathleen uh, uh, Edwards voorbij komen. Canada komt ze, deze Kathleen Edwards maakte in 2011 het album Voyageur. En daarvan hoorde je Change the Sheets.